De mobiele telefoon van bondskanselier Merkel is mogelijk afgeluisterd door Amerikaanse inlichtingendiensten. Merkel heeft president Obama vandaag telefonisch om opheldering gevraagd. Die zou haar hebben verzekerd dat ze niet is afgeluisterd. Onduidelijk is waarom Merkel doelwit zou zijn geweest van de Amerikaanse diensten. Merkel heeft Obama duidelijk gemaakt dat ze het volledig onacceptabel vindt als ze inderdaad is afgeluisterd, zo zegt haar woordvoerder.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 Eerlijk gezegd loop ik niet zo warm voor het idee. Het zijn toch flats die inmiddels een beetje gedateerd zijn. Vaak gelegen in wat lusteloze wijken. Met kleine halletjes waar het een beetje stinkt naar urine. Met oude piepende liften. En met een berging waar je s'avonds liever niet alleen naartoe gaat. Ruim zijn ze dan weer wel. Comfortabel ook. En het uitzicht kan fenomenaal zijn. Maar toch. Goeienacht. Van harte welkom in Casa Luna. Wonen in een galerijflat. Sinds gisteren kijk ik daar toch... Anders naar. Moet ik mijn vooroordelen nogmaals ernstig tegen het licht houden? Want sinds gisteren heb ik meer oog voor de grote potentie die zo'n flat heeft. Wonen in een galerijflat kan wel degelijk aantrekkelijk zijn als je die flat tenminste aanpast aan de eisen van deze tijd en nog belangrijker aan de wensen van de bewoners. Wat mij dan precies van gedachte deed veranderen? De rondleiding die ik gisteren kreeg van architect Dick de Gunst... langs de galerijflats in de Apeldoornse Gentiaanbuurt... die hij onderhanden heeft genomen. Flats die daardoor weer decennia lang mee kunnen. Dick de Gunst, hij is, direct, hij is directielid van het architectenbureau van Hans van Heeswijk... is ook een van de schrijvers van het boek Nieuwe Kansen voor de Galerijflat... dat binnenkort verschijnt. Hij is vannacht mijn gast in Casa Luna. En ook is er twee uur lang live muziek van de a cappella popgroep Montezuma. Vroeger beter bekend als Montezuma's Revenge. Maar ik begin bij Dick de Gunst. Dick, goedenacht van harte welkom. Fijn dat je er Hallo. bent. Heb je zelf wel eens in zo'n galerijflat gewoond overigens? Nou, uh, heel kort. Uh, vlak na mijn geboorte. Maar daarna zijn we meteen uh, verhuisd. En dat was niet omdat het daar niet uh, aantrekkelijk was. Maar omdat we ja, door zijn gegaan naar een andere woning. En waar was dat? Dat was in Delft. In een galerijflat in Delft. Ja. Dus daar ben je eigenlijk uh, uh, geboren. Daar heb je de eerste tijd van je leven doorgebracht. En jouw ouders, wat voor soort mensen waren dat? Poeh, mijn vader die, uh, gaf les in uh, Delft... aan de faculteit van de architectuur van bouwkunde. En uh, ja, mijn moeder was huisvrouw. Hmm, van hem heb je het? Nou ja, dat, uh, dat denk ik wel, ja. <laughs> ja. Maar zo te horen, uh, keurige burgers, jouw ouders... typerende bewoners voor de eerste galerijflat in Nederland... Ja, wonen in een galerijflat betekende toen vooruitgang. Hè? Als je nadenkt wat er in die tijd gebouwd is... dan is dat natuurlijk een enorme woningproductie die toen gemaakt is. In een heel hoog tempo, heel seriematig. En dan zie je dat er in die tijd toch inmiddels ook wel een heleboel veranderd is. Wat toen betekende dat het begin van je wooncarrière was... waar je voor het eerst zelfstandig kon gaan wonen... met allemaal nieuwe dingen. Een lift, dat was, dat was heel wat. Wonen op een veertiende etage... Ja, en dan zie je als je nu veertig jaar verder bent... dat er natuurlijk toch een heleboel dingen veranderd zijn. Ja, die, en dat komen we nu tegen. Ja, die, die flats zijn een beetje aan het einde van hun houdbaarheidsdatum. Althans van hun uh, eerste leven als het gaat om hun houdbaarheidsdatum. Maar eens nog even terug naar, naar het waarom van die galerijflats. Zo te horen gingen daar keurige mensen wonen. Keurige gezinnen gingen uh, hun intrek nemen in die toen behoorlijk luxe galerijflats. Waarom kwam die woonvorm eigenlijk zo op in de jaren 60? Nou, er was een enorm woningtekort... Dus wat dat betreft moest er natuurlijk wat gaan gebeuren. En hoe doe je dat dan? En wat dat betreft, als je daarover terugdenkt... dan zie je dat Nederland een, uh, in, erin geslaagd is om toen een groot probleem op te lossen. Op een hele fabrieksmatige en intelligente manier. Alleen, ja, misschien waren ze toen nog wel niet helemaal af. Hè? Heel erg snel en uh, ja, functioneel gebouwd, heel doelmatig aan de eisen van toen. Met wel inderdaad mooie, ruime plattegronden. Uh, mooi uitzicht. Maar ja, ook een aantal andere dingen misschien op dat moment nog niet zo heel erg goed bedacht waren. Nee, waar ja. hadden ze nog niet over nagedacht in de jaren zestig? Nou ja, bijvoorbeeld een goede entree. Uh, Zo'n groot gebouw, daar wonen dan toch opeens een heleboel mensen... die daar allemaal door dezelfde voordeur naar binnen gaan. En als je daar dan nu naartoe terugkijkt, dan zie je daar vaak ja, een kleine voordeur in een donker gebied. Ja, en die liften, dat was allemaal nog heel erg nieuw. Dus dat was ook een hal waar je dan even stond te wachten... Ja, en als je daar nu naar kijkt, dan is het allemaal toch een beetje donker en benauwd en krap. Daar kijken we toch heel anders naar tegenwoordig. Maar toen werd dat niet als een probleem ervaren. Nee, blijkbaar nog niet. Nee, nee. nee. functioneel gebouwd zeg je. Inderdaad, uh, grote ruimtes, mooi uitzicht. Uh, uh, het, het zijn voor die tijd luxe, luxe woningen, mag je wel stellen. Er zijn ook goede gebouwen. Ja, dat is dus interessant. Want jij zei net, ze zijn aan het eind van hun levensduur. Maar als je kijkt, in die tijd werd er de, de betontechniek... die had een enorme ontwikkeling op dat moment. Er werd opeens tunnelgietbouw gemaakt... waarin je in een soort van tunnels hele grote betonnen elementen... in één keer kon gaan storten. En waarin die flatgebouwen in een heel hoog tempo gebouwd konden worden. En dat blijkt nu na 40 jaar nog steeds een heel goed stevig skelet... En daarnaast ook, omdat het van die mooie grote overspanningen... dat is dan heel technisch, maar dat er geen binnenmuren in staan... die de boel overeind houden. Daardoor kan je ook elke woning weer anders indelen. Dus dat is iets waar je eigenlijk nog best wel lang mee vooruit kan. Dus eigenlijk zijn het heel deugdelijke gebouwen. Ja, ruime woningen. En wat dan ook heel belangrijk is... Uh, heel veel woningen op een ja, beperkt oppervlak... dus er blijft veel ruimte om de woningen heen... over voor groen of extra ruimte om de flat... Um, ja, en dus ook, uh, en dat is denk ik ook heel belangrijk en nog steeds, het zijn woningen die voor een hele lage huur toch gewoon een hele grote mooie comfortabele woning opleveren. Ja, in de tijd dat jouw ouders daar woonden, keek men niet zo op die kleine hal en had men niet zo moeite met die kleine lift. Nu is dat anders, mensen hebben andere eisen, de situatie rondom die flats is vaak veranderd. Soms stonden ze in de jaren zestig ergens ver in een buitenwijk, nu staan ze aan de rand van het centrum van een stad bijvoorbeeld. Dat heeft ook zo zijn effect op die flats. Ook de uh, samenstelling van de, van de uh, bewoners... is natuurlijk heel erg veranderd in de afgelopen 40 jaar. Ja, waar je vertelde inderdaad dat het begin bestond uit uh, de keurige burgers... Uh, zie je nu dat het een uh, enorme mix is geworden. Vooral mensen die het uh, krap bij kas hebben... en heel erg afhankelijk zijn van beperkte inkomsten... en dus ook van een goedkope woning. En dat zijn uh, oudere mensen die uh, leven van hun AOW... Of dat zijn uh, allochtonen, of dat zijn mensen die in, uh, in een echtscheiding hebben gelegen. Uh, of mensen die uh, gehandicapt zijn. Eigenlijk alle mogelijke verschillende ja, mensen, maar wel zeg maar uh, samen in één gebouw. En wat betekent dat voor het gebouw? Uh, nou ja, kijk, dat betekent een aantal dingen. Dat ze natuurlijk wel met elkaar gewoon in een vrij hoge dichtheid bij elkaar wonen. En dat ze toch ook afhankelijk van elkaar zijn. En dat heeft voor- en nadelen. En vaak herkennen wij in het nieuws vaak de nadelen die, die naar boven komen. Maar je ziet dat er tegelijkertijd ook heel veel voordelen zijn. Dat mensen elkaar toch ook helpen omdat ze elkaar kennen. Toch gezamenlijk dezelfde voordeur gebruiken. Um, en zich er ook wel veilig voelen. Uh, daarnaast zijn het natuurlijk ook galerijflats. Dus met lift omhoog en dan over de galerij. Alle woningen gelijkvloers toegankelijk. Dus je kan er ook heel goed oud worden. En dat is ook verrassend. Uh, in de renovaties die wij inmiddels in een aantal jaren gedaan hebben, zien we dat er ook mensen tegenkomen die daar vanaf het begin wonen en zeggen: ja, maar ik woon hier heel tevreden. Ik wil ik ook eigenlijk helemaal niet weg. Nee, nee. En dat is best een kwaliteit als je daar helemaal vanaf het begin ooit ja, bent gaan wonen en daar nog steeds gewoon tevreden bent. Ja, dus dat zegt dus wat. Dat getuigt ook weer eigenlijk van de goede kwaliteit ja. van die galerijflat. Toch. Uh, heb ik een beetje die, die oordelen al klaar hè, als ik het heb over een galerijflat? En, en ik zal niet de enige zijn. Hoe komt dat dan? Uh, heeft dat te maken met het feit dat ik dan ook eens een krap liftje naar boven moet... als ik iemand op bezoek ga in die, in die flat? Nou ja, het is of dus... heeft dat ook te maken met die, met die andere samenstelling? Dat die samenstelling niet meer past bij de, de vorm en de aard van die flat? Ja, maar het heeft ook wel te maken met de uitstraling, denk ik, van het gebouw op zich... Als je, zoals je dat in het begin eigenlijk ook al vertelde, als je langs zo'n flatgebouw kijkt, dan wat je natuurlijk vaak merkt, is dat ze zijn een beetje anoniem zijn. En je ziet niet echt dat er mensen wonen. Dus het is niet echt aantrekkelijk. En als je er naartoe gaat, ja, waar moet je naar binnen? Dat ziet er ook niet zo uitnodigend uit. Dus dat maakt het voor een buitenstaander vaak ook minder aantrekkelijk. Als je daar woont, dan wen je natuurlijk aan de dingen waardoor je je vooral gewoon op je gemak voelt in je woning zelf. En wat je net ook al zei, als je eenmaal binnen bent... dan is het eigenlijk heerlijk, hè? dan heb je die ruime woning. Dus het gaat vooral ook vaak over dat stuk... waarin je vanaf je parkeerterrein, als je de auto geparkeerd hebt... of op de fiets bent aangekomen, door die voordeur, door de lifthal, met de lift naar boven, over de galerij, waar het winderig kan zijn... en uiteindelijk gewoon dan pas bij de voordeur staat. Dat maakt dat gebouw bijzonder... En dat is ook precies natuurlijk hetgene waar je kritisch naar moet kijken. Ja, dat zijn ook de potentieel zwakke plekken. Ja, komt bij de veiligheid. Dat was misschien in de jaren zestig ook nog niet zo'n probleem. Nu uh, zijn die gebieden rondom die flats vaak een beetje schimmig s'avonds. En ja. hangen daar wat merkwaardige figuren rond. En ik kan me voorstellen dat je daar uh, niet heel graag uh, s'nachts alleen aankomt. Nee, maar dat kan natuurlijk ook in andere gebieden gebeuren. Maar dat, dat, en daarin uh, ja, komt eigenlijk al natuurlijk een beetje mijn passie naar boven. Dat op het moment dat je naar zo'n gebouw kijkt... Uh, dan kan je dat doen met afkeer of waarin je je er niet prettig voelt. Maar als architect heb ik daar natuurlijk een andere rol in. Uh, mij wordt vaak gevraagd uh, om na te denken hoe we zo'n flat kunnen opknappen. En dan zijn die problemen... Ja, Enerzijds vervelend, maar anderzijds ook heel fijn, omdat je die heel goed kan bestuderen. En dan kan je bekijken of je daar een oplossing voor kan bedenken. En dan wordt het leuk, want opeens zijn dingen die eerst eigenlijk heel lastig waren, die geven opeens de kans om ja, echt een aantal problemen op te lossen. En daarmee de bewoners die daar elke dag bij wijze van spreken last van hebben, opeens weer enorm te helpen ja die kansen bied jij die ja, kansen leuk. bied jij de bewoners die kansen bied je zo'n flat dat is jouw passie je zei het al over de manier waarop je dat doet daar gaan we het zo dadelijk over hebben maar ik ga nog heel even terug naar 2008 uh, Yvonne Jaspers, een collega van de KRO-televisie... die maakte toen een reeks programma's onder de titel Yvonne in de buurt. Ze bezocht daarbij ook de Gentiaanbuurt in ja, uh, Apeldoorn... Klopt. waar wij gisteren waren. En ze trof daar toch een vrij uitzichtloze situatie aan. De buurt verloederde, het woongenot was tot dicht bij het nulpunt uh, gedaald. En Yvonne wilde graag van de bewoners weten... hoe ze het vonden om daar te wonen. We zijn zo benieuwd hoe het is om hier te wonen. Wij gaan verhuizen, dus... Uh, ja? Ja. Ja, Het is welletjes na 18 jaar. Ja. ja. Het is en... heel erg achteruit gegaan hier al. Echt waar? Ja, smerig. De hele omgeving. Gewoon. Mensen gooien gewoon de vuil van zich af. Uh, peuken naar beneden. Vaaltjes naar beneden. Maar ja, dat, dat, dat zakken hier gewoon vuilniszakken? Ja, ja, ja van alles. Maar wat, wat komt er dan zo al naar beneden? poepluiers en alles. Mensen gooien gewoon de poepluier over het balkon. Ja, ja ook echt. Ja. Nou, wat raar. Maar zeggen jullie daar dan iets van? Ja, nou soms, dan sta je wel eens zo en dan uh, zie je iemand zo want alles komt van boven, die schieten dan gewoon weer weg. Ja, dat zo werkt dat nou eenmaal. Ja. Ze doen het ook s'nachts. Dan is het mooi rustig. Er kijkt niemand. Geen publiek, geen volk. Televisies, alles is al een keertje naar beneden gegaan hier al. Bang! Alles. Maar ze doen het ook vaak als andere mensen gebeld hebben... van het naar het grof toe. Mensen leggen daar het gofuil neer. En dan denk de rest van... hé, hey, er kan nog meer bij. Ja, de Apeldoornse Gentiaanbuur 2018. een Jaspers was er op bezoek. Deze mensen uh, zijn waarschijnlijk verhuisd inmiddels. denkt Dik de Geest. Uh, als ik dat zo hoor, dan kan je eigenlijk twee dingen doen. Je kan of die flats lopen en ergens nieuwbouw plegen in de buurt. Of je kan renoveren. En daar, je zei het al, daar ben jij een vuurig pleitbezorger uh, van. Dat is jouw passie. Waarom kies jij zo uh, vurig en passioneel voor die tweede optie? Ja, uh, ten eerste denk ik dat je zuinig moet zijn op wat je hebt. Het zomaar weggooien uh, en dan maar bedenken dat er iets nieuws voor terugkomt. Uh, dat hebben we natuurlijk ook in de afgelopen decennia veel gezien te veel van dit soort gebouwen werden afgebroken. Uh, het gevolg is dan dat bewoners die in die flatgebouwen uh, wonen... die moeten daar dan uit. Mm -hmm. ja, die, en dat zijn er best veel, want het zijn vaak grote gebouwen. Die laat je niet zomaar ergens... Die moeten tijdelijk opeens ergens anders gaan wonen. Dat is kostbaar, dus dat speelt wel belangrijk mee. Maar wat je ook ziet, is dat er wat er vaak voor terugkomt... dat zijn vaak kleinere woningen die tegelijkertijd duurder zijn. En ik zei net al iets over de doelgroep. Dit gaat toch vaak over mensen die het niet al te ruim hebben. En dan is wat je per maand aan huur betaalt heel erg belangrijk. En een nieuwe woning zou per definitie duurder zijn? Nou, dat gebeurt wel vaak, ja. Het is natuurlijk. En, en, en dat kan je natuurlijk ook financieel allemaal weer gaan uitrekenen. Dat is een belangrijke opgave voor woningbouwcorporaties die verantwoordelijk zijn voor het maken van goede volkshuisvesting. En ja, dan komt mij een pleidooi dat wij in onze ervaring inmiddels ontdekt hebben dat we verrassend vaak ja, ja, resultaten boeken waarvan iedereen achteraf zegt. Goh, we hadden nooit verwacht dat er nog zoveel kansen in zaten. Maar dat ontdek je als je er echt inhoudelijk mee aan de slag gaat. Ja, die resultaten die zijn geboekt in die uh, Gentiaanbuurt in Apeldoorn. Ja. Je hebt me gisteren drie flats uh, laten zien... Um, maar voordat we naar die flats uh, toe gingen lopen... zei je, we gaan eerst even op die boomstam zitten daar. Met ja. uitzicht op een van de, van de flats. Wa waarom gingen we eerst op die boomstam zitten... en gingen we niet meteen de flat bekijken? Nou ja, kijk, het leuke was... we liepen daar naar het eindresultaat van hoe het nu geworden is. En jij zei ook al meteen van... goh, het voelt je eigenlijk best uh, plezierig. Het ziet er mooi uit, het is netjes. Goh, ik vind dit helemaal niet vervelend. En ik moest je op de ene van de natuurlijk toch even uitleggen... Hoe, hoe die wijk was voordat we daarmee begonnen... En overigens wij als architectenbureau niet alleen, maar vooral natuurlijk een woningbouwcorporatie die de taak heeft om in dit geval de Gentiaanbuurt ja, op te gaan knappen. En dan gaat het niet alleen over de stenen, maar ook over de mensen die tussen de stenen wonen. En hoe kan je nou zorgen dat, dat die wijk uh, ja, aantrekkelijker wordt om gewoond te worden? En uh, nou, dat hebben we natuurlijk een hele nauwe samenwerking gedaan. Maar dan moet je eerst kijken wat je eigenlijk aantreft. Ja, begin jij je renovatieplannen meestal op een boomstam of op een bankje in de buurt? Ja, dat is wel heel erg belangrijk. Je kan natuurlijk meteen beginnen met die oplossing. Maar dan heb je de kans dat je er voorbij schiet. Ik wil eigenlijk heel graag weten wat, wat de problemen zijn. En dat betekent dat ik eerst eens even rustig rond ga lopen... om te kijken wat ik aantref en daar naar kijk. En wat ik ook heel plezierig vind, om met bewoners in gesprek te gaan... Niet meteen met de oplossing te komen, maar te vragen wat de problemen zijn die zij kennen. En dan te kijken of ik daar een oplossing voor kan bedenken. Ik ben professioneel architect, maar wat als blijkt dat er mensen nou ja, plezierig wonen... of zelfs al heel lang wonen, dan beschouw ik ze als professioneel bewoner. Dus in die zin hebben zij ook een hele belangrijke rol. En nota zij wonen er, maar ze willen er ook graag blijven wonen. En dat wil de corporatie natuurlijk ook graag. Dus zij zijn ook eigenlijk gewoon mijn klant. Ja, en wat hoorde je van de bewoners van deze buurt? We nemen nu even die Gentiaanbuurt als voorbeeld hè, in Apeldoorn. Wat, wat vertelden die bewoners je? Nou ja, kijk, als je het bijvoorbeeld dan over de bergingen hebt... je noemde dat al. Uh, bergingen zitten heel vaak op de begane grond van dit soort gebouwen. En die zien er dan donker en somber uit... En dan, uh, ja, dan vraag ik aan bewoners van: komt u wel eens in uw berging? En dan hoor je dat ze zeggen: Nou, dat voelt niet zo fijn, want we moeten daar een gang in en dan de bocht om en nog een bocht om. En dan komt iemand achter je aan en je weet eigenlijk niet wie dat is. En dan blijken ook allemaal vervelende dingen in die bergingen te gebeuren, want het is niet zo overzichtelijk. Wat dan bijvoorbeeld? Ja, poeh. Allemaal uh, ja, slechte dingen <laughs> misschien. Word er, uh, dealt, uh, ja, uh, uh, wordt er uh, uh, uh, gedeeld? Ja, wordt er gesnoven? Ja, en. Uh, en er wordt gehandeld en de, de, de wonen mensenhalf... die er niet horen te wonen, zijn natuurlijk toch een beetje verlaten gebieden. En de slechte sociale controle. En ook omdat bewoners dat dus eng vinden, ja, doen ze dat niet. En dat is dan leuk, want als ik aan bewoners vraag... nou, dus u komt daar niet heel vaak dus... Kan die berging dan weg? Nee, want het is wel fijn om te hebben wat je hebt. En dat is dan toch de plek waar je je extra vakantiespulletjes ja. en je fiets kan opbergen. Dus het is wel een onderdeel van de kwaliteit. Alleen niet meer zo bruikbaar als je, waar, de, waar die voor bedoeld is. Ja, Zo'n berging komt dus als probleem naar voren? dan komt er nog meer naar voren als probleem? Uh, nou, de galerij natuurlijk, de overlast van mensen die langslopen, uh, de tocht die op de galerijen is, uh, de liften. Wat ook heel karakteristiek is, is dat vaak liften om en om per verdieping stoppen. Dus als er iemand aan het verhuizen is, ja, dan staat de lift stil en dan kan je er niet uit. Terwijl als je dan met je rollator net naar het winkelcentrum wil om uh, een vers broodje te halen, ja, de trap af of wachten, dat is dan meteen heel lastig. Mm -hmm. Dus dat zijn ook problemen die dan uh, met jou gedeeld worden als, als architect. Ga je dan vervolgens met wat jij hoort van die bewoners en wat je zelf waarneemt door gewoon in zo'n gebied rond te lopen. Ga je dan met die verhalen vervolgens naar de woningcorporatie? Uh, als die de is? Ja, nou, dit, hier trekken we meestal samen met de corporatie op. Uh, uh, zeker in de Gentiaanbuurt uh, uh, had ik ook een hele ambitieuze en betrokken projectleider, Bert Stroop die zich ontzettend heeft ingezet om met name die hele buurt beter te krijgen... en dat vanuit de corporatie eigenlijk op dezelfde manier deed... als ik dat als architect doe. En dat is dan ook heel fijn, want daar ben je ook haar sparringpartner in... Uh, want je kan natuurlijk kijken of je allemaal problemen ziet... en die je op kan lossen. Maar aan de andere kant gaat het ook over, ook over geld. Er is natuurlijk ook een budget waarvoor een corporatie denkt... dat ze dat kunnen investeren. Mm -hmm. ja, en dan moet je met elkaar afwegen van wat kan je doen... en wat is verantwoord en wat niet. En wat denken we dan van ingrepen wat dat oplevert of niet. Ja, je hebt me drie flats laten zien daar. Uh, Moerbos, het Sluisje en Gentiaan. De drie grote flats daar in, in die, die Gentiaanbuurt... Wat zijn jouw belangrijkste veranderingen geweest? Wat heb je vooral aangepast in die flats? Uh, als je het heel algemeen zegt... dan zou ik zeggen herkenbaarheid, zichtbaarheid, veiligheid, uh, verlichting. Maar hoe zie ik dat, dat iets herkenbaar en veilig is? Ja, want dat zijn hele abstracte begrippen. Uh, wat bijvoorbeeld heel belangrijk was, waren de liften. Die zaten verstopt achter een gemetselde wand. En het bleek dat we die helemaal open konden maken... door er een glazen gevel voor te maken. Dat klinkt heel duur. Maar dat viel eigenlijk wel mee. Zeker op schaal van zo'n heel, heel groot gebouw. En het fijne is dat in een liftschacht altijd licht brandt. Dat is dan verplicht in de normen en dergelijke. En op het moment dat dat glas is, dan kan je dat zien. En dan hebben we een heel grote naam van de flat opgezet. Moerbos. En daardoor zie je opeens of van afstand van... Hé, hey, dat is de Moerbos. Daar moet ik naartoe. En meteen is ook de ingang verlicht. De ingang is meteen verlicht. Dus je ziet het op afstand. Maar je ziet het ook heel duidelijk als je dichter bij de flat komt. En wat het leuk is, als je in de lift zelf stapt dan kan je dus vanuit die lift opeens naar buiten kijken. En dat is een ander punt wat ik altijd heel naar vind... en dat herken je misschien ook wel. Als je dan in zo'n lift stapt en je moet naar een verdieping... dan sta je daar ja, in zo'n benauwd hokje. Misschien staat er iemand naast je en dan zeg je nog net even... nou, hallo, goeiemiddag... Maar ja, je kan nergens heen kijken. Dus je voelt je toch een beetje ongemakkelijk. En dan kom je op een verdieping naar buiten waarvan je denkt... ja, op welke verdieping ben ik nou? Hmm. En doordat we hem van glas hebben gemaakt... kan je nu opeens naar buiten kijken... en zie je de hele skyline van Apeldoorn ja, verschijnen. Ja, dat een soort toeristische attractie, die ligt. En je weet waar je bent. Ja. Dus je ziet opeens van... hé, hey, ik ben bijna helemaal boven. Dus het werkt heel fijn eigenlijk. Dat is één zo'n ingreep die op alle niveaus van zo'n flat... helemaal op afstand tot en met in de lift zelf... op alle... Uh, plekken plekken ja, opeens comfort en kwaliteit oplevert. En herkenbaarheid, doordat die naam er zo groot ja. uh, opstaat en dat hoor waar kom je, je in dat soort wijken ook aan denk je... ...nou zou die of zo, die of zo, die flat zijn? Geen idee. zoeken naar een heel klein bordje, maar hier uh, uh, is dat meteen heel duidelijk... ...als je komt rijden, dat je bij die uh, flat Moerbos bent. Ja. Dus die herkenbaarheid, de toegankelijkheid, uh, het, het uh, licht ook. Maar bijvoorbeeld zo'n berging, hoe heb je dat aangepakt? Nou ja, daar vertelde ik net ook al wat over. Over die gangen die dan zo donker waren. En het leuke is dat daar dan eigenlijk al de oplossing bijna in zit. Want als je ontdekt dat je daar helemaal ja, geen kant op kan kijken... dan is de oplossing die ik moet maken... zorgen dat je weer naar buiten kan. Dus we hebben daar met eigenlijk maar vrij weinig ingrepen... hebben we daar 18 gangen gemaakt... waar je dwars door de flat heen kan. En in, aan elke gang liggen dan vijf of zes bergingen. En je kan er aan twee kanten in... Nou, het fijne is dat de brandweer vindt dat heel fijn... want dan kan je twee kanten op vluchten. Uh, maar daarnaast is het ook nog zo... doordat het er maar vijf zijn... dat het meteen duidelijk is welke buren daar ook die berging hebben. Dus daar zitten geen mensen meer in die gangen die je niet kent. Nee, en je kunt ook van buiten door die gangen heen kijken. Ja, want dat heb je natuurlijk gezien. We hebben die deuren van glas gemaakt... zodat je daar ook van buiten in kan kijken. Dus daardoor zie je ook of daar iemand in zit of niet. En als je erin bent, dan kan je naar buiten kijken. En het leuke is dat... Ook die gangen die zijn altijd verlicht. We hebben die gangen uiteindelijk een, een vrolijke kleur gegeven. Groen, paars groen, groen, zag ik, Precies, uh, rood. een beetje het verloop van de regenboog. En daardoor is opeens wat eerst eigenlijk... s'avonds een heel donker gebied rondom dat gebouw was... is nu opeens een hele ja, vriendelijke, kleurrijke omgeving geworden... die ook de hele begaande grond en omgeving van die flat opeens verlicht... Ja. Terwijl dat ook en weer leidt. maakt. Ja, en ook leidt waar je naartoe moet. Want je komt s'avonds thuis op je fiets. Die wil je in de berging zetten. Dus je gaat naar die verlichte deur toe. Dat is ook weer eigenlijk een kleinere voordeur. Terwijl die grote glazen gevel dat als hoofdentree vertelt. Ja, wat ik ook fascinerend vond. Je hebt van een aantal woningen op de onderste woonlaag... een soort uh, eensgezinswoningen weten te maken. Eigenlijk zijn die uh, uit de flat gelicht als het ware. Ja, je puzzelt altijd op ingrepen. Hè. Het, dit soort gebouwen zijn heel erg groot. Hè. Daar, daar, daar worstel je dan mee met hoe, hoe sluiten die nou aan op de straat. En je hebt ook gezien toen we door die wijk liepen... dat deze wijk bestaat uit de drietal flats en allemaal laagbouwwoningen. En dan vraag ik me als architect af, hoe horen die bij elkaar? En dan zie je dus, bij die flat moet iedereen... in dit geval 100 bewoners of 100 woningen... allemaal door datzelfde kleine voordeurtje uiteindelijk die flat in. En daaromheen is verder niks. En hier bleek het heel goed mogelijk om één galerij eraf te halen... en die bewoners achter dezelfde voordeur allemaal een eigen trap te geven... waardoor ze opeens aan de andere kant een eigen voordeur aan de straat kregen. Maar wilden die bewoners dat allemaal wel? Nou, ze moesten er even aan wennen. Want toen ik vroeg hoe ze wat ze van de galerij vonden... toen klaagden ze dus altijd over de buren die voorbij liepen. En toen ik ze vertelde dat ze vervolgens dan een eigen voordeur zouden krijgen... met een eigen trap, toen zeiden ze ja, maar dan moet ik de trap op. En het leuke is dan dat de corporatie vertelde... ja, maar we willen eigenlijk wel een beetje afwisseling... want die woningen zijn allemaal hetzelfde. Dus we zijn eigenlijk heel blij als we tien woningen hebben die anders zijn. En dan merk je dat als je in gesprek met bewoners praat... dat iedereen ook een beetje zorgt voor elkaar. Dat er een oudere mevrouw was uh, die wat slechter te been was. En er was een buurvrouw die bezorgd was dat ze de trap niet meer op kon. Ja, en uiteindelijk bleek dat toch gewoon in goed overleg met de corporatie... heel goed aanpasbaar. Die mevrouw bleek naast de lift te wonen en daar konden we een tijdelijk entree maken. En toen was eigenlijk iedereen opeens weer tevreden. Dus wat dat betreft is het ook een kwestie van uitleggen en toelichten. Je, je moet soms ook overredingskracht inzetten, kan ik me voorstellen. Krijg je altijd je zin? Of zijn er ook wel eens bewoners die zeggen: Meneer de architect, het is een mooi idee, maar dat gaan we niet doen? Nee hoor, niet altijd. En dan moet je er Wat is er niet gelukt dan? in Apeldoorn? Um... Nou ja, we hebben wel wat discussie gehad over huisnummers op voordeuren. Ja, in die moerbos staan die echt loeigroot op die deur. Ja, daar staan ze Zelfs groot beneden op. weet je de, de, de, de nummers van de woningen op de tiende etage ja. te onderscheiden. En dat vond ik heel leuk dat jij dat meteen ook zag. Want je zei van. hé. Hey, normaal zie ik eigenlijk niet wie hier woont. Dat ziet er zo onaantrekkelijk uit, dat hadden we al gezegd. En je zei, nu zie ik opeens die voordeur. En ik zie dat ze allemaal een verschillende kleur hebben. En ik zie een nummer, dus ik zie opeens welke woning waar zit. Ja, het geeft een soort identiteit aan de woning en dus ook aan de bewoners. Precies, en dat was ook precies zoals we het bedacht hebben. En dan zie je opeens dat er ook mensen in zo'n flatgebouw wonen... die daar eigenlijk juist ook heel blij zijn dat het een beetje anoniem is. En die schrokken daar enorm van, dus die moesten daarvan wennen aan wennen. Ja, en dan merk je dat dat toch wel per flat een beetje verschillend is. Uh, in Apeldoorn hebben we ervoor gekozen... om per flat echt met de bewoners gezamenlijk te kiezen... wat we wel en niet zouden doen. En daar zijn... is. Per flat is daar wel een verschil in gemaakt hoe opvallend die nummers erop zijn gezet. Ja, want bij een van die flats, het sluisje, zijn het gewoon de kleine nummers. klopt. Ja. Misschien nog wel iets helderder dan normaal gesproken. Maar zeker niet die enorme koeienletters op de deur. Uh, vind je dat dan jammer als je daar voor die flat staat? Dat je zegt, ja, hij is leuk, maar nou, dat is net niet leuk, helemaal he? wat ik uh, gewild. Kijk, als architect uh, heb ik er een reden bij om dat te bedenken. Maar aan de andere kant, het gaat er natuurlijk om dat je daar als bewoner tevreden mee bent... Uh, het is wel zo dat uh, bewoners ook vaak gewend zijn aan wat ze hebben... en ook moeten wennen aan de verandering. Dus dat kost even tijd. Uh, maar het feit dat daardoor zeg maar, de flats allemaal ook weer iets eigens hebben... en daar ook weer een beetje afwisselend in zijn, dat is ook wel weer leuk. Dus ja, wat dat betreft uh, is dat een mooi resultaat wat je gezamenlijk bereikt. De bewoners van deze galerijflats wonen eigenlijk in een nieuwe flat nu. Zijn ze inderdaad niet meer huur gaan betalen? Nee. Hoe kan dat? Want deze aanpak lijkt me uh, uh, kostbaarder... dan dat je de flat gewoon een fijn uh, nieuw verfje geeft in een aansprekende kleur. Dat lukt ook op en is een stuk goedkoper. Ja, dat is natuurlijk een afweging die een corporatie maakt. En voor, uh, voor een corporatie is het vooral essentieel om te zorgen... dat een flat aantrekkelijk is. En wat we net al uh, aan het begin uh, f, uh, in de documentaire van Yvonne Jaspers hoorden... is dat de Gentiaanbuurt was niet echt een buurt was waar mensen graag naartoe wilden komen en uh, de corporatie De Woonmensen in Apeldoorn... heeft zich echt ingespannen samen met de gemeente Apeldoorn... om die woonwijk integraal weer een aantrekkelijke wijk te maken. En dat betekent dat je er ook op moet investeren. Ja, ze, en een dat zetter, hebben, ja, ze hebben geïnvesteerd. En dat halen ze nu niet terug bij de bewoners in die zin? Nou ja, nee, niet direct. Uh, aan de andere kant misschien wel weer op langere termijn. Uh, we hebben natuurlijk ook aan de overkant uh, in het uitzicht gezien dat daar een aantal flats gesloopt zijn waar nieuwbouw voor terug zou moeten komen. En tot onze gezamenlijke verrassing zagen we dat daar de helft van de wijk nog niet is aangelegd. Dus er zijn wel flats en woningen weg, maar er is nog niks terug. Ja, en wij hebben wel 300 woningen opgeknapt en ze zijn wel klaar... en ze worden weer uh, heel erg uh, geliefd bewoond. Ja, zou jij ook in zo'n flat willen wonen? Ja, ik denk dat ik dat best aantrekkelijk zou vinden. Want waar woon je nu? Uh, ik woon nu in Amsterdam. In wat voor soort huis? Uh, ja, ik woon wel in een mooi huis. <laughs> zelf ontworpen? <laughs> zelf verbouwd, intensief. Ja, dat als je als architect bent, dan jeuken je vingers om dat gewoon toch te doen. Yeah. Maar het leuke is natuurlijk van gebouwen die je zelf ontwerpt... en mag veranderen, dat je daar een aantal ingrepen in doet... waar je ook zelf tevreden mee bent. En ik hou heel erg van wijsheid en wijdse uitzicht. En dat hebben deze gebouwen ook... Heb je dat in Amsterdam ook? Ja, dat heb ik in Amsterdam ook, ja. <laughs> maar stel nou, het gaat ineens heel slecht in die uh, architectuurbranche... en uh, dat huis is gewoon niet meer op te brengen daar in Amsterdam. Zou je dan willen verhuizen naar de Gentiaanbuurt? Naar jouw Gentiaanbuurt, eerlijk zeggen. Um, nou ja, dat ligt heel erg van je, aan, je, aan je leefsituatie. Kijk, mijn werk is uh, voor een groot deel door heel Nederland. Uh, maar toch ook wel met een concentratie in Amsterdam... En eh, ik vind het heel plezierig dat ik eh, in de basis heel dicht bij mijn werk kan wonen. En zoals vandaag heb ik weer een hele dag in de auto gezeten. En dan realiseer ik me weer wat een eh, belasting dat natuurlijk is. Mm -hmm. Enerzijds voor het verkeer, maar ook gewoon voor jezelf. En dan prijs ik me toch wel weer heel erg gelukkig dat ik in Amsterdam woon. Ja, maar stel dat zou niet meer kunnen. Ja, het zou kunnen. Ja. Dan zou zo'n galerijflet een alternatief zijn. Absoluut. We praten straks verder met elkaar, architect Dick de Gunst. Maar ik zei het al, er is ook live muziek vannacht in Casa Luna. en die komt van de band die u kent als Montezuma's Revenge. Tegenwoordig heet ze kortweg Montezuma. Ze zijn op tournee met hun nieuwe voorstelling Run. Straks na één hoort u nog veel meer van ze en dan ga ik ook praten met het fundament van de groep, zoals hij genoemd wordt, de Claté. Maar eerst zijn ze hier live in Casaluna met New Shoes, Montezuma. Down, down, da-da-down Down, down I woke up cold one Tuesday Won't see the stars and rub my eyes I felt like there was something missing in my day-to-day -day life So I quickly really walked to the wardrobe And jeans and a t-shirt that seemed clean I tucked it up with a pair of old shoes They were wrapped around the scene. And I thought these shoes just don't to me Hey, I put some new shoes on And suddenly everything's right I said, hey, I put some new shoes on And everybody's smiling, it's so inviting I'm short of money but a long time Been slowly strolling in the sweet sunshine, and I'm running low, and I don't even an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes. Oh, I woke up late one Thursday, I'm seeing stars as I'm rubbing my eyes, and I felt like there were two days missing as I focused on the time. So I made my way to the kitchen.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 Slowly strolling in the sweet sunshine And I'm running late I don't an excuse Cause I'm wearing my brand new shoes oh. Oh. Take me wandering through these streets Where bright lights and angels meet Stone to stone to take me on I'm walking till the break of.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 I put some new no, shoes on and suddenly everything's right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. It's it so inviting, I'm sure I in invite a long, long time. Slowly strolling in the street, sunshine and I'm running late. I don't need an excuse because I'm wearing my brand new shoes. Montezuma live in Casaluna. Yeah. Dank heren en graag tot straks nou, uh, na het, <laughs> ja. uh, het journaal van Eduur. Ik praat verder met architect uh, Dick de Gunst. Hij is een van de auteurs van het boek Nieuwe Kansen voor de Galerijflat. Hoe hij die nieuwe kansen uh, ziet, dat schetste hij u bij net liever gezegd. Aan de hand van de voorbeelden in Apeldoorn, de flats in de Gentiaanbuurt. Het boek uh, dat binnenkort verschijnt, ik heb hier ja, een uh, proef uh, van je gekregen, Daar staat vol met andere voorbeelden. Jullie werken niet alleen in Apeldoorn. Jullie hebben ook een project in Weesp gedaan. Bijvoorbeeld de flat De Meidoorn. Het Waterlandplein hebben jullie onder ja. handen genomen in Amsterdam-Noord. Een grote flat in Zaandam die je zo ziet als je van de snelweg aankomt. Ja. Uh, Noordwachter. Dat zijn allerlei flats die jullie een nieuw leven hebben geschonken als het ware. En als ik het boek zo lees... dan heeft iedere galerijflat een eigen karakter. En iedere flat stelt dus ook zijn eigen eisen. Je kan niet zomaar het, het basispakketje loslaten op iedere flat. Nou, nee, dat klopt. Omdat uh, de, de situatie natuurlijk veranderd is... hoe ze daar uh, oorspronkelijk stonden en hoe ze er nu bij staan. Uh, bijvoorbeeld pak ik even de Noordwachter erbij. Die stond toen aan de rand van Zaandam... Uh -huh. langs een splinternieuwe autosnelweg. En inmiddels is daar een enorme hoeveelheid auto's bijgekomen. Dus, ja. En daarbij dan de problematiek van geluid. Dus er was een enorme ja, behoefte aan extra geluidwering... En ja, dan is het interessant hoe je dat soort dingen oplost. Hoe heb je dat opgelost daar in uh, Zaandam? Nou, in Zaandam was dat dus verrassend. Want uh, daar kon Rijkswaterstaat een uh, geluidsscherm langs maken. Maar omdat dit gebouw zo hoog is... Mm -hmm. <coughs> Sorry, even een slokje water nemen, Ja, ga je gang. Merkte je dat die gebouwen daar eigenlijk in de bovenste verdiepingen... niet genoeg uh, ja, wering van zouden krijgen. En met name de bewoners hebben zich daar toen ook heel erg voor ingespannen... om te zorgen dat de geluidwering aan het gebouw aangebracht zou worden... En dan kan je dat natuurlijk doen door de bestaande pui er helemaal uit te slopen... en daar heel zwaar nieuw isolerend glas mm -hmm. in te zetten. En suskasten, dat zijn van die ventilatieroosters, die ja. extra dempen. Ja. Maar ja, dan zit er nog steeds een balkon waar je nog steeds in de herrie zit. Ja, en, waar je dus niet graag zit. En waar je dus niet graag nee. zit. En dat is dus niet fijn als bewoner. Maar het is ook in de uitstraling niet fijn, want als je daar dus niet zit... Ja, wat ga je daar dan doen? Ja, dan ga je daar een beetje je troep neerzetten. En dan zegt iedereen, ja, dat is die flat waar die troepen... Ja, die uitstaan. rommelige flat daar, ja. ja die flat ja, die er zo ja, rommelig ja. uitziet. Dus we hebben er wat anders voor bedacht. We dachten, laten we daar nou gewoon voorzichtig omgaan. naar de juiste flat, hoor. Precies, jij bladert naar de ja. noordwachter. Ja, ik ben nu bij het voor helemaal voorin. Eh, um, dus hebben we hebben gezegd, laten we nou eens laten zitten wat er zit. Want die bestaande uh, puien met dat enkele glas, uh, ja, dat houdt al wel wat tegen. Ja. En als we daar nou eens een volledige nieuwe gevel voor maken, uh, een schuifpuij die je ook open kan maken. Als je daar buiten wil zitten op je balkon, maar dicht wil schuiven. Dan krijg je daar eigenlijk een soort van wintertuin of serre. Ja. En het leuke is dat toen we dat uit gingen zoeken, dat bleek dat dat dus goedkoper was dan het helemaal vervangen van die bestaande puien. Terwijl we er eigenlijk wooncomfort toe konden voegen. Ik en... zie wel op de foto's, want bij de Noordwachter ben ik er niet geweest. Maar ik zie op de foto's dingen die ik herken van Apeldoorn, een grote uh, lichte entree met veel glas. De naam van de flat Grote india entree Zijn dat een soort uh, kenmerken van, van jullie renovatieprojecten? Nou ja, ja, enerzijds kenmerken, maar anderzijds hebben we ook ontdekt dat, ja, dat er toch een aantal problemen elke keer spelen waar je een ja, palet of een gereedschapskist van oplossingen voor ontwikkelt. En dat betekent niet dat je ze letterlijk elke keer hoeft toe te passen, maar dat je wel op een gegeven moment ontdekt wat goed werkt mm -hmm. en dat kan je doorontwikkelen. En dat is eigenlijk waarom we ook het boek hebben gemaakt. Dat we uh, inmiddels een aantal of een hele serie... dat heb je eigenlijk gezien, van dit soort gebouwen onder handen hebben gehad. En elke keer met corporaties ontdekken dat we... Ja, een bepaalde thematiek weer ontwikkelen en doorontwikkelen en verder brengen. En denken van ja, dit, dit, moeten, we, dit moeten we uitdragen. Ja, er jullie... kan dus veel meer met die gebouwen dan je in eerste instantie denkt. Ja, wat jullie betreft gaat er nooit meer een galerij flat tegen. De vlakte uh, worden ze allemaal aangepast aan de eisen destijds. En de eisen van de bewoners vooral. Nou, is dat misschien wel een van de specialiteiten van jouw bureau... waar je directielid van bent, Hans van Heeswijk, architecten. Uh, het, het maken van ontwerpen voor het hergebruik van bestaande gebouwen. Een van jullie vlaggenschepen is de, de Hermitage in Amsterdam ja. bijvoorbeeld. Die hebben jullie heringericht. Uh, en jij bent nu, daar kom je ook vandaan vandaag... jij bent nu bezig met de renovatie van het Mauritshuis in Den Haag. Ja. Ook zo'n prestigieus project. Nou, ja, precies. Welke <laughs> plannen heb je daar? Uh, nou, het Mauritshuis is een uh, ja, echt publieksgebouw waar natuurlijk heel erg veel toeristen op afkomen. En uh, ik denk dat ook heel veel mensen daar ongetwijfeld... wel een keertje buiten in de rij hebben gestaan op de Korte Vijverberg. En dan moest je zo'n zo'n. En dan moest je daardoor eigenlijk ja. wat vroeger de dienstingang ja, was naar binnen. Waar, ja. Ja. En dan daar naar boven. En dat is precies wat eigenlijk het probleem is van het uh, huidige museum. Ze wilden heel graag een goede royale publieksentree. En daarnaast hadden ze ook de mogelijkheid... om het pand aan de overkant van de straat te pachten, dat is een onderdeel van Sociëteit de Witte... waarbij ze uh, extra tentoonstellingsruimte en kantoren... en educatieruimte konden maken. Dus aan ons is gevraagd om daar één nieuw totaal museum te maken... en vooral met een hele goede, mooie nieuwe entree. En die entree die mag dan niet vloeken, neem ik aan... met dat prachtige historische Mauritshuis... Nee, maar eigenlijk is het leuke dat je daarin ziet uh, dat of het nou een prestigieus ontwerp is wat we ontwerpen of we hebben het over galerijflats, dat de thematiek eigenlijk hetzelfde is. Want ook hier was onze opdracht om aan het publiek in dit geval uit te leggen hoe je het Mauritshuis binnenkomt. En wij vinden dan als architect dat het via de zijdeur een beetje raar is. En dat je eigenlijk gewoon weer via het voorplein naar binnen zou moeten. Dus we gaat hebben... dat nu gebeuren? Ja, dat gaat gebeuren. En wordt daar een nieuw gebouw neergezet? Nee. Of uh, zie je pas als je binnenkomt dat het veranderd is? Ja, dat gebeurt pas op het moment dat je op het voorplein bent. Uh, want ja, het Mauritshuis is toch wel een heel erg mooi... ouderwets, uh, prachtig, historisch stadspaleis. Daar kom je niet aan. Daar kom je niet aan, Jacob van Kampen. Dus daar moeten we voorzichtig mee zijn. We hebben een gat in het voorplein gemaakt. En daar komt een hele... Ja, subtiele glazen liftgracht komt daaruit. En er is een hele royale trap naar beneden. En dan kom je in een enorme ondergrondse, ruime, uitnodigende hal terecht. En daarvanuit, ja, daar kan je dus alles doen wat je als publiek moet doen. Dus je kaartje kopen, je jas ophangen, even naar de toilet toe. En dan ben je klaar om het museum in te gaan. En wanneer gaat uh, dat nieuwe uh, ingangsterrein, of hoe noem je dat, de nieuwe ingang... Nou, het wanneer, hele wanneer, Mauritshuis. Ja, het dan? hele Mauritshuis. Wanneer gaat het weer open? Uh, we zijn er hard uh, uh, mee uh, aan de slag om het natuurlijk nu af te maken. En het gaat in stukjes. Dus we zijn nu eerst het gebouw helemaal aan het afmaken. En dat zal zo'n beetje, nou ja, zeg maar... Uh, uh, in het voorjaar van volgend jaar wel klaar zijn. Maar dan zijn we nog niet helemaal klaar. Want dan moet het klimaat nog opgestookt worden. En dan moet de kunst nog weer terugkomen. En die moet opgehangen worden, wordt het ingericht. Nou, en als dat allemaal weer hangt, dan gaat het open. Wat doe jij liever? Dit soort prestigieuze projecten... waar heel Nederland een beetje over je schouder meekijkt? Want het is een beetje van ons allemaal, dat Mauritshuis. Of werk je liever aan die galerijflat waar anonieme Apeldoorners wonen... maar die wel jouw expertise nodig hebben om met meer plezier daar te kunnen wonen? Je zou denken dat het een strikvraag is. <laughs> is het niet? Maar dat is het zeker niet. Nee, uh, ik vind het allebei natuurlijk geweldig. En ik voel me heel erg, uh, ja, hoe zeg je dat, bevoorrecht dat ik aan dergelijke projecten allebei kan werken. Heel erg aan de bijna uiterste van het spectrum. Hè? Helemaal sociale woningbouw en aan de andere kant heel prestigieus. En voor mij is de essentie eigenlijk hetzelfde. Of we een goede entree moeten maken voor een museum of een uh, flatgebouw. Ja, dat, als architect heb je je rol om dat zo goed mogelijk te doen. Dus daar zou ik bijna zeggen ben ik heel dienstbaar in. Maar is het een ik, dienstbaar vak? Ik vind, ik vind. Ja, het is zeker een dienstbaar vak. Ik merk wel dat in de uh, renovatieprojecten. dat ik daar nog een veel intensiever contact heb met uiteindelijk de gebruikers. omdat die er al wonen en er blijven wonen. en we ook echt intensief over in gesprek zijn. en je daar na afloop ook ontzettend veel weer op terug hoort. Dus dat. en ja, wonen is dan toch ook wel weer heel erg belangrijk. Dat je met kleine, slimme. Uh, ja, uh, goede oplossingen. Echt het, het, het, het leefplezier van mensen zo ja, kan, uh, kan verbeteren. Maak je daar niet meer het verschil dan in een museum? Want inderdaad, ik ben ook wel over dat rare trapje dat Mauritshuis ingegaan. Maar dat heeft mijn museumbezoek niet minder plezierig gemaakt uiteindelijk. Uh, voor deze mensen. Het is prachtig om in een mooie entree bereik te komen, natuurlijk. Maar in tegelijkertijd is dat museum mooi omdat er mooie kunst hangt. Uh, voor die bewoners uh, is dit hun leven. Ja, dat klopt. En het feit dat je daar wat aan mag doen is, is natuurlijk gewoon heel erg mooi. Is dat voor jou uh, tenslotte de, de, de wezensvraag uh, als het gaat om waarom je architect wilde worden? Kan ik wat betekenen voor mensen? Of ben je architect geworden vanwege de schoonheid die je kunt creëren? Ik denk dat je bij dat eerste het heel erg raak hebt. Ik vind het heel, heel leuk om mooie dingen te bedenken... maar dan vooral zodanig functioneel dat je daar echt plezier van hebt. Een gebouw is niet, alleen een, of is niet zozeer een kunstwerk. Het is vooral een, een doelmatig iets. Het is toch gewoon een gebouw om functioneel te gebruiken. En natuurlijk zorg je dan, als je dat maakt... en daar veel verantwoordelijkheid in krijgt... dat het er ook heel erg mooi uitziet. Maar dat moet elkaar niet in de weg staan. Nee, het gaat erom dat het functioneel is en dat ja. mensen er kunnen leven of er kunnen genieten van, uh, van het vooruitzicht naar mooie kunst gaan kijken. Je blijft bij ons, uh, Dick de Gunst, in het volgende uur. En als u nou vragen heeft uh, voor Dick, dan kunt u bellen. Wie weet, heeft hij wel adviezen voor u? Hoe u het wonen op een uh, galerij vindt, met eenvoudige manieren toch een beetje plezieriger kunt maken. En ook uw ervaringen als bewoner zijn natuurlijk van harte welkom. 0800-1121, dat is ons gratis telefoonnummer. U kunt mailen naar casaluna.cnv.nl. Twitter ik kan met hashtag Casa. Casa Luna. Ook in het volgende uur van Casaluna live optredens van de groep Montezuma. Dus reden genoeg om bij ons te blijven, zou ik zeggen, hier op Radio 1... waar u nu kunt gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van de NTR Hoorspelreeks Het Bureau. En oh ja, woont u nou op een van die gerenoveerde flats in Apeldoorn... dan luistert u, dan moet u zeker bellen, 0800-1121. Gaat tot zo naar het nos van 1 uur.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 Was er altijd. Maar zonder zich ooit op de voorgrond te dringen. Daarvoor was hij te bescheiden. Hij deed zijn werk met grote nauwgezetheid. Zonder zich er ooit op voor te staan. En hij deed het goed. Ook daarom zullen we missen. En het is vooral die bescheidenheid die we zullen missen en waaraan we zullen blijven denken. We wensen mevrouw Meijerink. Veel sterkte. Tevreden over dat slot, wendde hij zich opnieuw op zijn linkerzij. Gedurende enkele ogenblikken was zijn hoofd leeg. Daarna zette zijn hersens zich weer in beweging. De dood van Geert Meijering heeft ons diep geschokt. Hoe zou Balk deze klus opknappen? Hij stelde zich Balk voor, galmend, retorisch... Met stemverheffing. De dood van Geert Meijering is niet alleen een verlies voor ons allen, maar in de eerste plaats voor de wetenschap. Slechts weinigen verenigen in hun personen zo grote feitenkennis en zoveel werkkracht als Geert. Wij zijn er trots op dat hij een van de onze is geweest of woorden van gelijke strekking. Balk. Stel voor dat hij op weg naar zijn congres... of op de terugweg... een autoongeluk kreeg... dan zou je ook nog op de begrafenis van Balk moeten spreken. Hij moest er niet aan denken. De onverwachte dood van Jaap... heeft ons diep geschokt. In zo'n geval kun je toch wel van een onverwachte dood spreken. Waar je statistisch gesproken wel onbevroeg... als je altijd in een auto zat en zo reed als Balk. Het is nog... Moeilijk om ons voor te stellen dat hij er niet meer is. Kan eigenlijk niet eens ophouden met die onzin en gaan slapen? Ten meer niet omdat hij in zekere zin... een sleutelpositie op ons bureau innam. In zekere zin? Balk zou razend zijn als hij dat hoorde in zijn kist. Klimlacht. draaide hij zich op zijn rechterzij... in een poging zijn gedachtenstroom een hal toe te roepen. De onverwachte dood van Ja Balk heeft ons diep geschokt. Gelukkig, Lien, je bent er. Ja? Nee, we liepen zaterdag langs je huis... en toen zagen we vanaf de overkant dat je deur was gespijkerd met een plaat triplex en daar maakte ik me zorgen over. Uh, wat aardig. Ja, ik weet niet of het aardig is. Het is meer bewijs dat het me over de kop begint te lopen... Ik dacht, of ze zijn vermoord, of ze zijn uitgebrand... of ze zijn hun huis uitgezet. <laughs> nee, het was omdat de deur klemde. En toen Peter dat probeerde te maken, is de ruit gebroken. Uh, wat doet Peter eigenlijk? Die zit op het conservatorium. Hij speelt fluit. Leuk. Omdat ik dan altijd klassieke muziek heb? Ja, ook. <lacht> <lacht> Mooie Gorgelien, Ik heb je gisteren nog gebeld, maar je was zeker weer naar Rotterdam. Ja. <lacht> oh. <lacht> Dienstplichtige wiggelaar meldt <Meltje. lacht> zich. Bent u in dienst geweest? Nee, ik ben afgekeurd. Oh, oh neemt u me niet kwalijk. Nee, waar, waarom zou ik je dat kwalijk nemen? <lacht> ja. Mijn broer is in dienst geweest. En een paar vrienden natuurlijk. Ja, uh, natuurlijk. Dag, Maarten. Dag, meneer Wiggelaar. Dag. Dag, meneer Asjes. Je wil iets vragen? Ja. Ik moet morgen mijn doctoraar doen. Kan ik daarvoor vrij krijgen? Of moet ik daarvoor een vakantiedag opnemen? Je kunt daarvoor vrij krijgen. Ja! Geweldig! En de ochtend daarna mag je uitslapen. Meneer Koning. Ja. Als u hier naar binnen wilt gaan... Bovenlichaam ontbloten, hemd aanhouden, wachten tot u geroepen wordt. Ja. Koning? Schoenmakers. Koning. de de klachten al lang? Een half jaar. Ik heb ze vroeger ook wel eens gehad... en ik geloof dat u me toen ook hebt doorgelicht. Dat is dan meer dan vijf jaar geleden. Gaat u hier maar staan. Wat doet u? Ethnoloog. Is dat met die kleine beestjes? Als u zich nu iets opricht en uw buik intrekt? Nee, dat is entomoloog. Dit is met mensen. Ik had ook antropoloog kunnen zeggen. En drinkt u dit dan op? Ja, nu stil blijven staan. Stil blijven staan. Dank u wel. U kunt u weer aankleden, maar wacht u nog even in de wachtkamer. De koning? Uh, ja? U kunt gaan, maar als u thuis bent een laxeermiddel innemen voor de pap. Ja. Vraag jij het? Uh, vraag jij het maar. Ja. <laughs> uh, we hadden het er gisteren over, toen u naar meneer Beerta was dat wij nu al drie maanden hier zijn... en dat we alleen nog maar knipsels hebben gerubriceerd en fiches getikt. Maar daar zijn we toch eigenlijk helemaal niet voor opgeleid? Kunnen we nou ook niet eens wat anders gaan doen? Iedereen die hier werkt heeft eerst een tijd lang knipsels gerubriceerd en fiches getikt. Ikzelf ook. Zo lang. Vijftien jaar? Vijftien <laughs> jaar? Het gaat mij erom dat deze dingen een automatisme worden... Je moet eerst de systematiek en de trefwoorden zo muurvast in je hoofd hebben dat je er zelfs in je slaap mee kunt lezen en schrijven. Maar nou, hoe lang duurt dat dan nog? Alles bij elkaar minstens een half jaar. Dus nog eens drie maanden. Nog eens drie maanden. Uitstekend. Nederigheid. En nu? Ingelukt, mars. <lacht> Hoi. Je hebt het gehoord. Ja. Je houdt het niet. Nee. <lacht> um, ik denk erover om Gert de verantwoordelijkheid te geven voor de volgende vragenlijst... als grondslag voor een eigen onderzoek. Denk je dat Bart dat zal accepteren? Bart zal er zeker tegen zijn, maar daar kan ik geen rekening mee houden. En waarover moet het dan gaan? Um, het moet natuurlijk iets zijn dat aansluit bij zijn opleiding. Zoals het nu verdeeld is, doe jij de volksverhalen en de kerstboom. Laten we zeggen dat je dat uitbreidt tot het huiselijk leven. Sien doet de voeding, ik doe de materiële cultuur... Dan zou Gert de sociale cultuur voor zijn rekening kunnen nemen... de openbare feesten dus en het verenigingsleven. En dan kan Lien straks het geloofsleven nemen. Denk je dat ze dat kan? Weet ik niet. Ze moet eerst maar afstuderen. Misschien is dat wel wat. Op die manier zouden we met z'n vijven zowat het hele terrein bestrijken. In ieder geval is het iets om over na te denken. Ik zal eens over denken. Waar zit toch tegenwoordig? Die heeft zich geloof ik teruggetrokken in het kamertje naast Hans Wiegersma. Daar zit Labest toch? La, Die voor mij en namen overbrengt van lijst op fiches en dan weer van fiches op lijsten. Nee, dat kamertje bovenaan de trap. Heb jij enig idee wat hij dat doet? Ik denk dat hij aan zijn artikel werkt. Ik zal eens naar nou gaan kijken. Wat kom jij hier doen? Kijken waar je zit. Je hebt je hier maar teruggetrokken. Je komt toch niet met nieuw werk? Ik kom alleen maar kijken. Hoe kom je aan het bureau? Het stond hier. Het zou me niet verbazen... Is dat het bureau van Hendrik Ansing is geweest. Nee. Was dat niet wat donkerder? Ja, misschien was dat wat donkerder. Schiet je op? Jawel. Goed. Ehm. Um. Dan ga ik maar weer. Sterkte. Hallo. Kom je op bezoek? Ik kijk eens wat je ervan gemaakt hebt. En? Vind je het mooi? Ik vind het heel mooi. Nee, maar ik ben echt heel enthousiast, joh. Je had het moeten zien. Zoals het eruit zag. Niet te geloven, nee. Het is het kamertje van een man daar geweest. Huh. Wat doe je op het ogenblik? Oh, ik doe iets met vrouwentaal en seksisme in taal. Heel interessant. Dat kan ik me voorstellen. Ja, is niks voor jou, hè? Ik ben geen vrouw. Oh, maar ik heb niks tegen mannen, hoor. Nee, dat weet ik. TUNE Je bent weer beter. Jawel hoor. Wat heb je nou eigenlijk gehad? Volgens de doktoren had ik een kronkel in mijn darmen. Maar je duimen zitten toch vol, kronkels? Dat dacht ik ook altijd. Maar het schijnt dat daar toch nog wel verschil in is. Maar nu is het over? Nu is het over. De onverwachte dood van Geert heeft ons allemaal... die hem gekend hebben en die van hem hielden... diep geschokt. Mag ik nog iets vragen? Tuurlijk. Was meneer Beerta nu eigenlijk ook fout? Nee, meneer Beerta was niet fout. Maar hij had wel dezelfde idee. Oh ja? Anders had hij het op het bureau ook niet volhouden. Moet ik eens lezen wat hij over het volksdrag heeft geschreven. Volgens Beerta is het karakter van een volk iets constants... dat bepaald wordt door ras, klimaat en natuurlijke omstandigheden. En dat is nationaal-socialistisch? Dat dachten de nationaal-socialisten ook, ja. Maar u denkt dat niet? Nee, maar ik begrijp de behoefte. Ja? Ongelooflijk. Jij niet? Nee, absoluut niet. Misschien is het een generatiekwestie. Ik ben natuurlijk opgegroeid in de crisistijd. Denkt u dat het daarmee te maken heeft? Zeker. <lacht> Wat doet jouw vader eigenlijk? Mijn vader was directeur bij De Shell. Je vader is dood? Nee, gepensioneerd. Mijn vader is 78. Alsjeblieft. Ja, wel oud hè. Ik dacht dat je vader verhuizer was. Mijn grootvader was verhuizer. Wiggelaar. <lacht> nee. Ik ga u eens aan het werk.